Een speciale commissie gaat onderzoeken of bij de bouw van de A2-tunnel in Maastricht buitenlanders worden uitgebuit. Zaterdag meldde Dagblad de Limburger op basis van eigen onderzoek dat Poolse en Portugese arbeiders maandelijks fors moeten betalen voor onder meer huisvesting en vervoer.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 Awb Verkeersinformatie. De A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen is dicht tussen Middelburg en Vlissingen. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden. En in Zeeuws-Vlaanderen uh, komen misbanken voor. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is dinsdag 8 oktober. Goedemorgen. Je moet het vandaag alleen met mij doen. Lara heeft andere verplichtingen. Morgen is ze er wel weer. Een akkoord, dat is er nog niet. Maar ze praten nog wel. Joost Vullings heeft zo het laatste nieuws over de onderhandelingen tussen kabinet en oppositie. We hoort ook de heren Pechtold van D66 en Van Ooyek van GroenLinks... die de zaak op scherp hadden gezet voor hun gesprek met premier Rutte gisteravond. De regering moet zich vandaag ook richten op de Eerste Kamer... want die praat over de pensioenplannen van het kabinet. Het gaat om een bezuiniging van 3 miljard euro. En er is geen meerderheid. Ik praat erover met CDA-senator Wopke Hoekstra. De Europese Unie buigt zich over het vluchtelingenprobleem vandaag. na aanleiding van de ramp bij Lampedusa. Onze correspondent vertelt hoe er wordt gedacht over de opvang van die vluchtelingen. Lex Runderkamp is in Tunesië, waar veel van die vluchtelingen inschepen voor hun reis naar Europa. En ik bel met de rederij van het Nederlandse schip dat gisteren 172 Syrische vluchtelingen uit zee haalde. Zuid-Limburg jaagt op de wilde kat. Op één wilde kat, als die er al is. En Mino Remmers is vanochtend weer eens heel verantwoord bezig. Mino. Ja, zeker op de biologische boerderij, de varkensboerderij de Joffra-Hoeve... waar ze nog landbouwwerktuigen hebben waar vroeger een paard voor stond. Ach ja, toen was biologisch heel gewoon. En toen waren dat ook allemaal blije mensen. We hebben ook muziek vanochtend in het Radio 1 Journaal. Het beginnen van Harry over zes. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Begrotingsoverleg tussen het kabinet en de vier oppositiepartijen is vannacht rond twee uur opgeschort. Partijen zeggen dat er op een aantal punten meer duidelijkheid is, maar verder lieten ze maar weinig los. We hebben vanavond stappen gezet, ook rond de, wat zijn de kaders. En morgen moeten we... Weer de vervolstappen zetten. We hebben nu in ieder geval wat meer duidelijkheid over de kaders. Nou, we hebben wel uh, behoorlijk lang gesproken. Dat kunt u ook wel aan de klok zien. <laughs> Die is uh, lekker doorgetikt. Maar uh, er moeten moet nog allerlei berekeningen worden gemaakt. Volgens D66-leider Pechtold zijn oppositie en kabinet wel een stap verder gekomen. D66 en GroenLinks zetten de onderhandelingen gisteravond op scherp omdat ze willen dat het kabinet knopen doorhakt. Premier Rutte schoof ook aan, hij is optimistisch. Ik denk dat we gezamenlijk uit kunnen komen met deze vier uh, oppositiepartijen. En dat zou moeten blijken of het ook lukt. Maar ik denk dat het kan. Er zijn veel partijen. Uh, dan is er ook veel te bepraten. Dan duurt het wel eens wat lang. D66 en GroenLinks eisen dat het kabinet nu knopen doorhakt, Maar hebben andere wensen. D66 vindt dat de hervormingen te langzaam gaan. GroenLinks wil enkel groene hervormingen. En vindt 6 miljard euro bezuinigen te veel. Onderhandelingen gaan later vandaag verder. Voormalig fractievoorzitter van de oudere partij, 50PLUS, wist wel dat pensioengelden voor de werknemers van de G-krant niet werden afgedragen. Drie gedupeerde oud-medewerkers van de krant zeggen in Nieuwsuur dat Henk Krol over die kwestie heeft gelogen. Henk was degene die alleen de post openmaakte. Niemand van het personeel, echt niemand, mocht ook aan de post komen. En uh, als Henk bijvoorbeeld vier dagen die nu was, dan lag de post de vier dagen. Kool heeft een paar keer gezegd dat hij niets wist van het niet afdragen van pensioenpremies. Omdat zijn secretaresse cruciale post voor hem achterhield. Dat is niet waar, zeggen de oud medewerkers. Het is zeer onwaarschijnlijk dat Henk daar niets van wist. Ik ja, weet bijna zeker dat zijn, echt eigenlijk zeker dat zijn secretaresse hem dat altijd met hem heeft overlegd. Dat moet gewoon. Ja, dat kan niet anders. Oudwerknemers noemen Krol manipulatief, eh, voelen, druk om akkoord, voelen druk om akkoord te gaan... met het niet betalen van de premies voor het voortbestaan van de G-krant. Ex-werknemers kijken of er mogelijkheden zijn juridische stappen te ondernemen. Krol zegt weer in een reactie dat zijn secretaresse liegt... en dat de ex-werknemers de verhalen graag inkleuren. De NAVO heeft veel te weinig gedaan voor de veiligheid van Afghanistan... zei de Afghaanse president Karzai gisteren tegen de BBC... Volgens de vertrekkend president heeft de operatie het Afghaanse volk juist een hoop leed gebracht. The front, the NATO exercise, uh, was one that, uh, uh, Afghanistan Relatie met de Verenigde Staten is de afgelopen jaren verslechterd, geeft Karzai toe. Toen Bush nog president was ging het beter, maar dat veranderde toen Afghanistan zich uitsprak tegen burgerslachtoffers die vielen bij NAVO-aanvallen. I had a very good relationship with President Bush and uh, those beginning years there was not much difference of uh, opinion between us. The worsening of relations began actually in 2005 where we saw the first van uh, of civilian casualties. De terreur heeft zich volgens Karzai te veel afgespeeld in afghaanse dorpen. De NAVO had zich moeten richten op schuilplaatsen en trainingskampen in het buurland Pakistan, zegt hij. In Afghanistan zijn in april presidentsverkiezingen gepland. Karzai mag niet meedoen omdat hij er al twee Amstermijnen op heeft zitten. Eerst een blik in de ochtendkranten. Telegraaf ziet donkere wolken boven het overleg. Onheilspellende geluiden klonken aan het begin van nieuwe gesprekken tussen coalitie en oppositie. De 66 GroenLinks, ChristenUnie en SGP zaten niet op één lijn met hun wensen. Maar ook de partij van de oude A en daarmee het kabinet zou zich hoekig opstellen tijdens de onderhandelingen. Wordt u uitgebreid over natuurlijk ook deze uitzending. Het AD opent met drones. Drones vangen amper boeven. Slechts vier arrestaties na 130 vluchten. Inzet van drones door de politie leidt nauwelijks tot arrestaties... schrijft het AD, terwijl de onbemande met camera uitgeruste vliegtuigjes... sinds 2009 op meer dan 130 dagen zijn ingezet. AD dus schrijft daarover. Opening van de Volkskrant gaat over stervensbegeleiding. De arts faalt daarbij, schrijft de krant. Het gaat met name over palliatieve sedatie. Kennis en ervaring op dat gebied in de zorg is onvoldoende... stelt het Integraal Kankercentrum Nederland. Dat is een kennisinstituut voor oncologische en palliatieve zorg. Trouw tot slotte heeft een onderzoek... waaruit blijkt dat niemand eenzamer is dan de Nederlandse Turk... Het is een onderzoek van het RIVM. Of ze nou twintiger of 65 plusser zijn. Turken in Nederland zijn bijzonder eenzaam. Bijna 7 op de 10 Nederlandse Turken lijden aan eenzaamheid. Terwijl iedereen denkt dat wij Turken zo lekker gezellig bij elkaar klitten. Staat verderop in het artikel. Dan nog even naar de echte opening van de Telegraaf. Want het gaat over de autobranche. Autobranche is het beu. Heeft ze schoen genoeg van het uitknijpen van de automobilist door de overheid. Zeggen allerlei uh, autoverenigingen. Autobranche laat groot alarm over de extra lastenverzwaring... die het kabinet voor de automobilist in petto heeft. En spreekt het woede uit over de miljard euro extra... die autorijders via zeven nieuwe maatregelen moeten betalen. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. En hier hoort u, face in the crowd. Mijn ouders, goedemorgen. Goedemorgen. Vanochtend op de biologische boerderij. Nou, dat is vast niet anders dan op iedere andere boerderij. Dat is vroeg opstaan. Zo vroeg al verse worst. Oh. Marcel. Er nee. zit net in Jolanda, die zegt tegen mij, kom jij uit Ten bos? Ik zeg ja, toevallig wel, het was niet ver rijden, want we zijn in s vlakbij bij Boksel. Oh, dan zal ik jou eens een bosse draak laten zien. Ja, dat klopt, een bosse draak. Maar dat is een worst. Ja, en het is geen bosse bol, het is echt een worst. Dus dan hebben we een foto van een worst. Lijkt bossen... wel een varkenstaartje. Ja, nou, dat is ook helemaal de bedoeling geweest. Oh. Nou, dat heb je goed gezien. Ja is, het, ja, is dit nou ook een biologische worst? Er staat ja, een eco-keurmerk op. Kijk eens, hier, hier staat hij. Eco staat erop. Ah, ja. Goedemorgen, er komt nog iemand binnen. We staan in de boerderijwinkel op de Joffra Hoeve in S, vlak bij Bokstel. En uh, we zijn hier omdat er een juichend persbericht ons is toegekomen. En het juichende persbericht zal ik er even bij pakken. Daar staat namelijk op dat de consumenten kopen tegenwoordig voor ruim 1 miljard euro aan biologische voeding. Cijfers over 2012 die vandaag bekend worden gemaakt. Dat lijkt een juichend persbericht. Hoera! Ja, hoera. <lacht> ja, nee, tof. Het klinkt groot, ja. het klinkt als veel... dat we met z'n allen toch erg biologisch aan het worden zijn. Ja, nou, ik, ik, hoop het, ja, ik hoop gewoon wat je zegt. Het is zo, van de mensen worden wel wat meer bewust. Hè, zo van, nou, wat eten we nou? Geen plofkippen meer. Nou ja, weet je... Uh, ga er maar gewoon vanuit dat elke boer gewoon goed is voor zijn dieren. Dus je moet het niet helemaal opblazen. Hè, dat is gewoon een politiek spel, maar het is gewoon ook zo van... dieren moeten het gewoon goed hebben en uh, de, de boeren moeten het gewoon goed hebben. En er moet gewoon een eerlijke prijs betaald worden. Dan kan iedereen een prachtige stal zetten en niet alleen maar uh, zoals de consument eigenlijk wil... Ja, ja, behalve in Brabant tegenwoordig, want er is een klein bouwstopje. Hè? Ja. Maar, ja, uh, maar die 1 miljard euro aan biologische voeding... dan denk je, dat is, dat is flink. Dat is echt toegenomen ten opzichte van een aantal jaren geleden. Maar als je dan de cijfertjes er echt bij pakt... dan blijkt dat toch maar 3% te zijn... Ja. voor wat wij met z'n allen besteden aan voedsel. 97% is dus helemaal niet biologisch. Het is een druppeltje. Het is inderdaad een druppeltje. Valt dat, dat jullie tegen? Nou, we wisten het van tevoren dat het op die 3% een hele lange tijd zou blijven. Maar we hebben gestreefd naar een procent van minstens 5. Ja. Maar helaas is dat niet geworden. Maar je moet je ook voorstellen, als je dan praat over biologisch vlees... die mensen die bi biologisch vlees eten, die zijn heel bewust bezig met alles en nog wat. En die eten bijna geen vlees. Zelf ben ik ook een trotse flexitariër, Oftewel, ik eet vlees, maar ik eet daarbij ook gewoon vleesvervangend vlees, zullen we maar zeggen. Maar is dan daarom het vlees... cijfer zo laag? Nee, toch? heeft toch ook gewoon te maken met dat het duurder is in de schappen? Nou, was dat nou? Ja, het is ook zo. Maar het houden van varkens bijvoorbeeld kost ook twee keer zo duur. Als je dan nagaat dat er elke week hier aan voer alleen al uitgaat... Uh, ja, nou ja, goed, elke week gaat er een autoweg hier aan waarde, ja. en het moet ergens in terugverdiend worden. En nou is het zo van, godzijdank, hebben we een boerderijwinkel... waar we gewoon al die tussenhandel niet hebben. En, dan kan je en hier gewoon... komen de mensen die worst ook koop. Hij hangt hier te droog, hij heeft heel veel vers... Het is trouwens een prijswinnende worst die ik hier voor me zie. Ja, van Wenner Buurs. En uh, die uh, man, dat is een uh, vierde generatie slager. Dus hij weet precies waar hij het over heeft. En hij heeft zoiets van, nou, ik ga hier gewoon iets doen... Dit is een, de vorige week is, was het de week van de smaak... en toen is de worst van Joffra Hoeve heeft de eerste prijs behaald. Nee. Niet? Nee, jammer. Nee, nee. nou ja, laten we zeggen de tweede prijs. Uh, maar we zijn in ieder, in ieder geval de, best, de beste Brabantse worstmaker hier in uh, Brabant. Dus daar zijn we al heel trots op. Daar zijn we vanochtend. En daar zijn we nu. We gaan het vandaag hebben over de biologische producten. We hebben ook een boodschappenlijstje meegenomen. We gaan het straks eens vergelijken. En we gaan ook eens kijken hoe jullie hier op de Jofrahoeve eh, werken in Bokstel. Waar ik inderdaad onder de rietenkap... Ik de verse worst ruik, maar ook koffie. Ja, ook koffie. <laughs> is ook vers. Lekker. Koffie met een stukje bossendraak, Bosse Mijno. Bossendraak, ja, draak. Ja. Biologische draak. Nou, we horen van je over biologische producten. Voor 1 miljard kopen we daarvan in Nederland op het ogenblik. Regelmatig klinkt er een lofzang op het leger en op generaal Assisi. De Egyptische media is iedere vorm van kritiek op het huidige regime verdwenen. Alles draait nu om de strijd tegen het terrorisme... En de kranten van de moslimbroederschap zijn verboden. Volgens onze correspondent Sander van Horen... zijn de vrijheden die tijdens de revolutie zijn verworven... weer teruggedraaid. Overal in Egypte hoor je dit liedje. Een soort koningslied, gezongen door Egyptische artiesten. En het is een lofzang op het leger.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 Het is vijf voor half zeven, bijna, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal, we gaan naar Italië. Want zo'n 30.000 illegale immigranten kwamen dit jaar dat land in. Mannen, vrouwen, kinderen, vooral uit Afrika, op zoek naar een beter leven in Europa. Maar ook mensen uit Syrië die de oorlog ontvluchten. Zondag nog werden ten oosten van Sicilië 353 Syrische vluchtelingen opgepikt uit zee. Ze zaten in twee krappe bootjes. Een Frans en een Nederlands schip zetten de opvarende aan wal op Sicilië. Deze mensen hebben in ieder geval Italië gehaald. Een schip met zo'n 500 mensen, vooral Eritreërs... die vorige week op een gammele boot vanuit Libië kwamen... verging, letterlijk in het zicht van de haven. Er zijn maar 155 mensen levend uit het water gehaald. De inwoners van Lampedusa leven intens mee. Het zijn mensen zoals jij en ik. En de kleur maakt niet uit, het zijn mensen...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 Anywhere apart from Italy, Anywhere. so far as I get job. But where, where, is where? If you could choose? Mm, something like Scandinavia, that place good. Finland, Sweden, Norway, Denmark. Noord-Europa trekt vastnat. Al heeft hij geen idee wat hij daar kan gaan doen. Now I don't know my future, because I don't have document, I don't have work. So I don't know my future now. I don't know my. Future. Geen documenten, geen werk. En dat verdient niemand, zegt een gepensioneerde inwoner van Palermo. Het zijn broeders die ook recht hebben op leven, op eten. En over die vluchtelingen die de zuidelijke landen van de Europese Unie proberen te bereiken... wordt er gepraat in Luxemburg vandaag steden we uiteraard aandacht aan later deze uitzending. En nu hoort ook Lex Runderkamp, onze correspondent voor het Midden-Oosten. Hij is in Tunesië, waar veel van die vluchtelingen in die gammele bootjes inschepen. Het NLS Radio 1 Sport. Nederland zelf al is begonnen aan de voorbereiding op de laatste twee kwalificatiewedstrijden voor het WK volgend jaar in Brazilië. Louis van Gaal op de eerste dag had hij wel te maken met wat tegenslag. Gregory van de Wiel, Stijn Schaars en Jonathan de Guzman... melden zich af met blessures. Bondscoach riep twee vervangers op. Paul Verhaag van Augsburg en Leroy Ver van Norwich City. Een oud-international Khalid Boularoche... speelt de rest van het seizoen voor het Deense Brunby-IF. Verdediger was transfervrij... omdat hij zijn doorlopende verbindenis bij Sporting Portugal had afgekocht. Opmerkelijke stap vindt Boularoche zelf ook. Ja, het is wel verrassend... In eerste instantie voor mezelf ook, maar uh, uh, naarmate de gesprekken voordelden, uh, werd het voor mij toch wel duidelijk dat ik hier uh, wilde gaan tekenen. Ook niet geheel onbelangrijk zijn natuurlijk mijn kinderen die hier in de buurt wonen. En uh, Kopenhagen, Hamburg is gewoon heel goed te doen. Uh, ik wilde ook uh, dichter bij mijn kinderen gaan wonen, want uh, ik zat in Lissabon en, en dat, was niet, uh, ja, dat was voor mij erg moeilijk, dat ik mijn kinderen niet zo vaak kon zien. Dus dat was ook een van de redenen om, om hier te gaan voetballen. Voor zijn vertrek naar Portugal speelde Bula Roos in Duitsland... voor de VfB Stuttgart en de Hamburger SV. Hij heeft bij Brunby nu een contract tot het eind van het seizoen... met een optie tot een langer verblijf. Wielrenster Ellen van Dijk rijdt vanaf volgend seizoen... voor Boels Dolman Cycling Team. Dat is een nieuwe Nederlandse vrouwenploeg. Kerstverse wereldkampioen op de tijdrit... reed de afgelopen jaren voor Specialized Lululemon. Lululemon, precies...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 Bouwmeester veroverde vorig jaar nog het Olympisch Zilver in deze klasse... en werd in 2011 wereldkampioen. Afgelopen week voeren ze voor het eerst onder leiding... van de Australische coach Arthur Brad. Na dit kampioenschap wordt bekeken of de samenwerking wordt voortgezet. Tot en met de Spelen van Rio. En straks, na half zeven, hoort u over de gezondheidstoestand... van de Argentijnse president. Die baart daar iedereen zorgen... nu de parlementsverkiezingen voor de deur staan. Dit is Radio 1. Het is half zeven voor de bal even. NOS Journaal door Jan van der Putten. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Je zat te mompelen. Zo. Het kabinet en de vier oppositiepartijen... D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP... praten vanmiddag verder over de begroting. Het overleg van gisteren leverde geen akkoord op... en eindigde diep in de nacht. Volgens de partij is op een aantal punten meer duidelijkheid gekomen... maar details zijn niet naar buiten gebracht.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 En consumenten hebben vorig jaar voor het eerst... meer dan 1 miljard euro uitgegeven aan biologische voeding. Ruim 90 van de biologische producten... werd verkocht in supermarkten als Albert Heijn, Jumbo en Plus. En de rest ging over de toonbank in onder meer. U hoorde het al van Maino, biospeciaalzaken, boerderijwinkels en boerenmarkten. Dan het weer nog, de dag begint grijs, plaatselijk dichte mist... in de loop van de dag, af en toe zon en het wordt 17 graden. Naar de ANWB, Jolanda van der Velde. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. In uh, Zeels vlaanderen daar heeft het verkeer nog uh, last van misbanken. Voor de rest uh, zit het zicht overal zo'n beetje boven de 200 meter. De eerste files op de A7... hoorn richting Zaandam bij de Afitweidewormer 3 kilometer. Dan verder op de A8 naar Amsterdam bij Oostzaan 2. En bij Rotterdam op de A15 richting Europort tussen Pernis en Spijkenissen 3 kilometer.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 over half zeven, goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het gaat niet goed met Cristina de Kirchner, de 60-jarige president van Argentinië. Ze moet met spoed onder het mes, want ze heeft een hersenbloeding gehad. Vermoedelijk als gevolg van een hoofdwond die ze in augustus opliep. Aan de telefoon nu vanuit de Buenos Aires, politicoloog en Latijns-Amerika-kenner Remy Leeman. Eh, meneer Leeman, nacht voor u. Hoe ernstig is mevrouw de Kirchner eraan toe, denkt u? Nou, zaterdag werd uh, de hersenbloeding bij uh, Christina uh, de Kirchner geconstateerd. Uh, en toen zagen de doktoren nog geen reden om uh, direct in te grijpen. Maar toen werd er al wel geadviseerd om, om een maand rust te houden. En toen de president uh, later, en dat is gisteren gebeurd... vreemde tintelingen in haar linkerarm begon te voelen... is ze opnieuw naar het ziekenhuis gegaan. En toen uh, zei de dokteren dat er eigenlijk uh, wel zo snel mogelijk ingegrepen moest worden. En uh, dat zal ook uh, gebeuren, want ze gaat uh, vandaag... Onder het mes. En ze heeft ook al eerder gezondheidsproblemen gehad? Ja, dat klopt. Um, eerder had uh, de president al last van een te hoge bloeddruk. Uh, ze is een paar keer flauw gevallen. Um, ze heeft ook een goed aardige tumor laten verwijderen uh, bij haar schildklier. Uh, dus ja, het is niet de eerste keer uh, dat men zich zorgen maakt om de gezondheid van de president uh, Christina Kirchner. Hm. Hoe uh, openlijk wordt er over haar problemen, haar gezondheidsproblemen gepraat? Nou, de afgelopen tijd was er wel wat onduidelijkheid over haar gezondheid... want uh, de oorzaak van de hersenbloeding zou een, uh, een, ja, een, een, een val zijn geweest. of Dat zou, zou haar hoofd hebben gestoten en dat zal in augustus uh, zijn gebeurd. Maar heeft, uh, daarover is eigenlijk nooit wat naar buiten gebracht. Uh, maar de afgelopen ja, 24 uur wordt de uh, pers wel goed op de hoogte gehouden... zowel door het medisch team van de president uh, als de regering zelf. Uh, iedereen weet nu waar Christina is en welke kliniek ze is opgenomen... Iedereen weet waaraan ze wordt geopereerd. En om wat voor soort ingreep het gaat. En dat is wel een groot verschil met bijvoorbeeld de schimmigheid. Rond de ziekte van bijvoorbeeld oud-president Chavez van Venezuela. Die inmiddels ja. is overleden. Ja. En, en hoe gaan de Argentijnen daarmee om? Leven ze mee met haar? Ja, zowel voor als tegenstanders uh, leven we erg met Christina mee. Uh, mijn uh, collega uh, Niels Wenstedt was zojuist uh, bij de kliniek om foto's te maken en ook om wat mensen daar te spreken. En uh, ja, hij liet mij weten dat, uh, dat er wat mensen zijn, tientallen mensen, die uh, voor haar uh, herstel uh, bidden en uh, haar uh, ja, veel sterkte wensen. Uh, maar ook uh, op afstand uh, doen mensen dat. Zoals bijvoorbeeld op Twitter een, een actie gestart met de naam Fuerza Cristina, oftewel uh, Sterkte Christina. En, en dat heeft ze eigenlijk ook wel nodig, want uh, eigenlijk is oktober een hele belangrijke maand voor haar. De parlementsverkiezingen staan voor de deur. En haar partij en haar kandidaten staan er eigenlijk niet goed voor in de peilingen. En het was juist haar plan om deze maand haar kandidaten een steuntje in de rug te geven... door veel in het openbaar met ze te verschijnen. Om zo toch nog een meerderheid in het parlement te krijgen. Want die heeft Christine hard nodig, want ze wil graag herkozen worden in 2015. Ja. En daar heeft ze die meerderheid toch echt voor nodig. Ja, en haar partij heeft niemand die haar mogelijk voor even, maar mogelijk ook langer kan vervangen? Nee, ja, eigenlijk is, uh, zou je kunnen zeggen dat Argentini op dit moment niet zonder uh, Christina de Kierner kan. Um, Christina is niet alleen belangrijk voor de partij, omdat ze daar het gezicht van is... maar er is eigenlijk niemand in het politieke landschap, of het nou gaat om mensen uit haar eigen partij of de oppositie... die voldoende autoriteit heeft om het uh, land uh, lang te besturen. En uh, daar maken ook uh, gewone burgers zich heel veel zorgen over. Uh, want iedereen vraagt zich eigenlijk af van ja, mocht het onverhoop misgaan, wat is dan het plan B... En? Dat is het dus niet. Nou ja, de, nou de, de grondwet schrijft voor dat. Uh, mocht, uh, mocht Christina niet in staat zijn om, uh, om verder uh, te regeren. Uh, bijvoorbeeld omdat ze overlijdt. Uh, dan wordt de vicepresident automatisch uh, uh, president. Um, alleen, ja, dat is een best wel omstreden figuur. Uh, ooit was hij uh, gebracht als de gedroomde opvolger van Christina. maar al snel werd hij in uh, verband gebracht met uh, een aantal uh, corruptiezaken. Uh, waardoor hij zowel uh, binnen de eigen partij niet goed ligt en al helemaal niet de, bij de oppositie. Hij is op dit moment zelfs volgens onderzoeken het uh, minst populaire lid van het kabinet. En het lijkt mij bijzonder onwaarschijnlijk dat uh, mocht hij uh, het stokje overnemen van uh, Christina, dat hij dat lang vol kan houden. Remy Leeman vanuit Buenos Aires. Hartelijk dank voor de toelichting op de gezondheidstoestand van de president de Kirchner. Gaan we naar Lelystad, want daar wordt druk gewerkt. Aan het herstel van het VOC-schip de Batavia wordt flink onder handen genomen. Want door een storm begin vorig jaar is de 17e eeuwse replica beschadigd. Aan de telefoon nu de directeur van de Batavia-werk, Hans Maris. Goedemorgen. Goedemorgen. U staat vlakbij het schip. Dat klopt, ik sta op de dijk bij de Batavia. Nou, u heeft goed uitzicht op. Het is nog behoorlijk donker hier ja, dat in de hele maar de contouren van het schip kan ik in ieder geval ja, zien. Ja, ah, dan ligt het er nog, dat is goed. In ieder geval, wat gaat er nou gebeuren vandaag? Wij gaan vandaag twee uh, nieuwe masten plaatsen op de Batavia. Dat betekent dat we eerst uh, de oude masten die nu nog op het schip staan uh, uit het schip zullen hijsen. En dan in de loop van de middag hopelijk uh, de nieuwe masten op het schip kunnen plaatsen. Die liggen al klaar? Die liggen klaar. Daar hebben we het afgelopen half jaar hard aan gewerkt om die masten helemaal klaar te maken. Ja, voor de plaatsing vandaag. Ze liggen hier op de dijk. En uh, nou, we hopen dat alles goed gaat en dat ze middag op het schip staan. Ja, wat, wat zijn dat voor masten? Waarom moet u daar zo lang aan werken? Je zou denken dat is een lang stuk hout. En dat is het wel. Ja, maar nee. Het is niet, niet... Een lang... Nee, nee het is, uh, We hebben het hier natuurlijk over een 17e eeuws uh, schip aan. Een replica van een 17e eeuws schip. Dat zijn hele bijzondere masten, dat zijn eigenlijk samengestelde masten, die bestaan uit meerdere bomen. Nou, die masten lagen overigens al een, die waren al klaar, die waren al een aantal jaar geleden gemaakt. Maar om ze dan nu klaar te maken voor de plaatsing, ja, moet er toch best wel veel gebeuren. Dat is heel veel handwerk en daar heb je toch behoorlijk wat tijd voor nodig. En hoe worden ze er nou uiteindelijk opgeplaatst? Want gebeurt dat ook op zo'n 17e eeuw? Nee, nee, dat ging natuurlijk met een heleboel mankracht vooral in die tijd. Ja. Uh, er komt vandaag een ponton met daarop twee hijskranen. Op dit moment worden die een stuk verderop in Lelystad op het ponton gereden. Daarna vaart het ponton naar de Batavia. En met behulp van deze twee hijskranen zullen we de masten één voor één uit het hijsen naar de dijk brengen. De nieuwe masten meenemen op het ponton en vervolgens vanaf het ponton op de Batavia gaan plaatsen. Ja, en u doet er nu gelijk twee, terwijl er maar één, één wel beschadigd, toch? Dat klopt, uh, maar beide masten die staan toch al zo'n 25 jaar op het schip. Uh, ook de fokkenmast die we ook gaan vervangen vandaag... daar lag ook wel een nieuw exemplaar van klaar. Dus we dachten, nou, laten we gelijk maar het uh, voordeel gebruiken... dat we hier die hijskraam nu toch hebben. En ook gelijk de fokkenmast vervangen. Ja, de lijn wordt even iets slechter. Moet een beetje draaien misschien. Een beetje, ja. beetje voor de wind. Gaat het beter. Ik, uh, ja, ja, ja oké. Okay. Heel goed. Zeg, u, u moet het hebben van giften en donaties. Lukte dat? Want... Dit... Klinkt als een dure operatie. Het is een hele dure operatie. Bij elkaar heb je toch over zo'n 45.000 euro. En dat is eigenlijk ook, vind ik, het bijzondere van vandaag. We kunnen deze masten nu plaatsen... dankzij de giften die we hebben gehad van uh, particulieren. We hebben begin dit jaar een oproep gedaan... Uh, onder onze donateurs, maar ook in de media waarin wij aangegeven hebben wat er gebeurd was uh, vorig jaar tijdens de storm. En meer dan duizend mensen hebben vervolgens een gift overgemaakt aan de Bataviawerf, waardoor we nu over kunnen gaan tot plaatsing van de lasten. Ja, dus daar heeft u ook op moeten wachten tot dat geld bij, uh, binnen was, bij bijeen was gebracht? Ja, aan de ene kant hè, heb je natuurlijk altijd nog de verzekering, uh, dat, of de verzekeraar. Dat duurt ook altijd uh, behoorlijk lang, zo'n project, totdat duidelijk is uh, wat gaat de verzekeraar uh, nu gaat doen... Nou, vooruitlopend daarop zijn wij zelf al die inzamelingsactie gestart. De verzekeraar is vervolgens ook een deel van de schade uitgekeerd, waardoor uiteindelijk het begin dit jaar werd duidelijk, we hebben voldoende geld binnen. De werf beschikt zelfs niet over de middelen om dit te kunnen bekostigen, dus vandaar dat we deze actie gedaan hebben. Nou, sinds in, of in maart bekend werd, we hebben voldoende geld, toen zijn we ook met de voorbereidingen begonnen. Ja. Lukt het in één dag? Uh, het is goed weer. Uh, de wind, uh, er is weinig wind. Dat is belangrijk met een, de, voor een dergelijke operatie. Dus wij gaan vanuit dat we aan het eind van de middag uh, de twee masten hebben staan. Ja, het gaat dan met moderne materieel. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, voor al die timmerlieden die bij u aan het werk zijn... dat dat toch ook nog wel een uitdagende klus is. Dit is zeker een uitdagende klus. Want dit is niet iets wat, uh, wat elke dag gebeurt. denk nog, het is de eerste keer in de geschiedenis van de werf dat we de grote mast gaan vervangen. Je hebt ook niet een ander voorbeeld op de wereld van een dergelijk schip waar ze iets dergelijks gedaan hebben recentelijk. Dus ja, dat is spannend, maar we hebben gelukkig een heleboel uh, vak, vakmensen hier uh, aan boord. Die weten wat ze doen. En uh, er is veel onderzoek gedaan. Historisch onderzoek. Dus we weten ook uh, nou, hoe dat in het verleden gebeurde. Met die kennis van en de kennis van nu denk ik dat we zeker in staat zijn uh, om dit tot een goed eind te brengen. Goed, Hans Maris van de Batavia Werf. Mooie dag. Dat het Dank u wel mogen lukken. Daar gaan we wel vanuit. We gaan van uit. Het ja. ons best doen in ieder geval. Aan het eind van de dag wacht er nog wel een oorlam, denk ik. Als ze allemaal weer staan. Absoluut. Ja. <laughs> Absoluut. Hartelijk dank voor het gesprek. En tot de Goedemorgen. De wolf is terug. Dat hebben we gezien. Maar geldt dat ook voor de wilde kat? Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Nou, daar hebben we straks meer over. Nu eerst over biologisch voedsel. Dat is aan een gestage opmars begonnen. Mijno Remmers is vanochtend al aan het schakelen tussen, aan het scharrelen tussen uh, Brabantse <lacht> varkens ja, en, en bossen draaien. Scharrelvarkens, ja. Ja, natuurlijk. Ik kom ja. helemaal in de war. Scharrelvarken. In S bij Bokstel. Oh, ze, zitten, ze kijken mij maar een beetje angstig aan. Ja, ze denken van, de Westen, we zijn een vreemde man die is morgenvroeg. Ja, <laughs> Maak ik wel meer mee ochtends. Ja, nee, dat maakt niet nee, Dit is Frank van de Joffrahoeve. Ik dacht, Joffrahoeve is wel een historische naam voor de boerderij. Maar het is gewoon Jolanda en Frank. Ja, dat klopt. <laughs> het is heel, heel af en kort. Maar... Wat, is er, wat is er biologisch aan deze varkens die voor mij staan in de stal? <hums> nou, deze varkens die liggen eigenlijk uh, zowel binnen- als een buitenruimte. Ze dus liggen op biologisch stro. U zegt net, ze hebben lekkere hammen. Ja, ze hebben heel dikke hammen. Een echt slagersvarken? Ja, wij zijn eigenlijk niet een echt slagersvarken aan het ontwikkelen. Je ziet ook de varkens die hier weggaan op het bedrijf. Die wegen ongeveer 130 kilo. Dus levend. Dus geslacht zijn ze ongeveer 100 kilo. Maar ze hebben echt extreme bespiering. Ze hebben heel weinig spek. Vast spek hebben we maken. Want we doen heel veel roggemeelvoer op dit moment. Ze krijgt ook een echte varkenbouw. Het oude beste varken komt hier weer terug. Ik zie het aan uw gezicht. Ja, dat is een heel mooi varken. Werner de slager, die komt straks. Ja, er komt... komt nog iets uitbenen, geloof ja, ik. Ja, die moet daar vaak eens uitbenen. Jolanda dus, uh... zit voor in de boerderij in de winkel die ze hier hebben. Want uh, jullie verkopen ook de producten direct. Ja. Ze liggen ook in de schappen. Ja. Maar om nou te zeggen, het puilt uit in de supermarkten van Nederland. Nee, nee, dat klopt. Kijk, uh, biologisch vlees dat, uh, zit eigenlijk een beetje op hetzelfde niveau... Als, als, als tien jaar geleden, zoals we begonnen zijn. Maar dat wil niet zeggen <tus> dat er geen groei in zit. Je ziet het dus gaat heel gestaagd. Het dus. gaat heel langzaam. Ja. En, en waar, hoe komt het dat groente, fruit, wat, wat harder loopt dan het vlees dan? Ik is denk, dat het prijsverschil? Ja, ik denk het, voornamelijk het prijsverschil. En uh, je had natuurlijk tien jaar geleden met groente en fruit... heel veel mensen altijd het negatieve deel hadden van, van spuiten en alles natuurlijk. Ja. Terwijl dat natuurlijk ook wel heel stuk al verbeterd is. Maar groente en fruit is makkelijker, zeg maar, als biologische is uh, grootschaliger... en tegen een acceptabele prijs te maken dan varkensvlees, bijvoorbeeld. Ze liggen maar rustig. te kijken. Hiernaast staat er ook een paar, hè? Ja, hebben... Hoeveel hebben jullie er eigenlijk? We hebben hier een uh, 120 zeugen en een uh, 700 vleesvarkens. Ah. Ja, dit zijn kleiner, hè? Ja, dit zijn kleintjes, ongeveer 70 kilo. Die moeten nog ongeveer een uh, anderhalve maand, twee maanden. Ja. We maken vandaag de cijfers bekend. Die gaan over 2012, want daar zijn nu de cijfers over... dat we met z'n allen voor een miljard euro aan biologische voeding eten. Dat, is, dat klinkt als veel, maar het is slechts 3% van het, het totaal... wat we met z'n allen opeten en, en zo, en opdrinken ook. Dat, is, dat blijft toch een beetje achter, hè? Dat blijft wel achter, maar je ziet wel steeds meer bewust, bewustwording van de consument. Of is het zo dat de grote jongens er een beetje biologisch bij doen voor het oog... Uh, is wel geweest. Is natuurlijk ook onder maatschappelijke druk geweest. Maar je ziet ook wel steeds meer serieuze partijen komen. Dus het, uh, het gaat er al steeds de betere kant in. En gaat het met de biologische varkensboer dan ook beter? Of uh... is het toch zwaar te halen? Nou ja, uh, we moeten niet roosleurig maken dan het is, maar want het is. het is duurder voer, ja, het, is, het kost meer ruimte. Ja, uh, je moet eigenlijk ook weer een beetje mee in de schaalgrootte. Terwijl we als biologische boeren wel begonnen zijn zeg maar, met minder... want dat is eigenlijk ook het idee raakt, met minder dieren... toch een goede boterham te verdienen. En dat gaat wel, maar uh, het, ja, als je dat tien jaar geleden... en uh, dat nu bekijkt, dan mag je nou niet, nou niet zeggen... Van, het is om een volksverwachting aan. Straks komt de slager, maar niet voor de voor de varkens die tegenover mij staan. Daar zijn ze nog een beetje te klein voor, hè? Ja. Ga ja, naar de verkeersinformatie, naar de ANWB, Jolanda van der Velden. Het staat al stil en er is wat mist. Er zit nog wat mist in zeels vlaanderen Daar komen nog wat misbanken voor. Op de A1 ambt, uh, vanuit Amersfoort naar Amsterdam... loopt het wat vast bij het Knopend Watergaasmeer. Heeft te maken met een aanrijding tussen Knopend Watergaasmeer... en Duivendrecht staat 2 kilometer. Is daar één rijstrook dicht. Voor de rest, ja, korte dagelijkse files gelukkig nog. Ja, weer die A1. Wat verwacht je ervan uh, vanochtend? Uh, meestal op een dinsdagochtend zitten we zo op de 150, 175 kilometer. Dus ik denk, nu die mist eigenlijk beperkt is tot uh, zeels vlaanderen dat we nou, ik ga voor 160 kilometer. Goed, dan ga ik met je mee. Jolanda van der Velde bij de AWB. Dankjewel. Straks de wilde kat in Limburg. Daar wordt op gejaagd. Ja, niet om hem te schieten, maar om hem te fotograferen. Want ze zijn benieuwd of die er echt wel is, die wilde kat. Nu een Funny Little Frog. Funny loving you is the greatest thing. I get to be myself when I get to sing. I get to plan on being responsible.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 my tooth. Sebastian, hoorde u. In Zuid-Limburg is de jacht op de wilde kat heropend. Niet om het dier op te jagen dus, of om te doden. Nee, natuurorganisaties zoeken naar sporen van de echte wilde kat... die uit Nederland leek te zijn verdwenen. Dit voorjaar is die wilde kat voor het eerst gefotografeerd. Maar vervolgens is er niets meer van het dier vernomen. ARK Natuurontwikkeling zet deze week opnieuw camera's in het bos. En Anke Brauns is daarbij betrokken. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe... Um... Is met de kat. Weet u zeker dat hij er nog is? Nou nee, dat weten we niet zeker. Vandaar dat we ook die vallen uh, zetten in samenwerking met natuurmonumenten Om uh, te zien of we dat beest wel boven water kunnen krijgen. Ja, maar ziet u ook geen sporen van hem? Uitwerpselen bijvoorbeeld? Ja, daar kun je naar zoeken. Maar ik denk dat vallen de eenvoudigste manier is om hem te vinden. Van uh, uitwerpselen bijvoorbeeld. Weet je nooit of het uh, misschien toevallig een huiskat geweest is. Aha, want ze zitten dicht bij elkaar. De huiskat en deze wilde kat. Ja, ja, Nederland is ondertussen zo dicht bevolkt dat, uh, dat je denk ik bijna geen gebied vindt waar niet ook huiskatten vin, zitten. Nee, want ik, ik, ik heb laatst gehoord dat het wel tot een miljoen aan wilde huiskatten ook door de natuur heen struinen. Maar, maar dit is echt een ander dier. Ja, dit is uh, duidelijk een andere soort. Een, een huiskat is een uh, gedomesticeerde kat die al uh, eeuwenlang bij mensen woont. En dit is een beest dat altijd in de natuur geleefd heeft. Hoe verschillen ze? Kunt u, kunt u een paar uiterlijkheden ook noemen? Nou, ze zijn, uh, kijk als een, een huiskat uh, zwart-wit gevlekt is of, uh, of uh, duidelijk rood, dan, uh, dan zijn ze duidelijk te onderscheiden. Maar een uh, grijs getijgerde huiskat heeft heel veel gemeen met een, uh, met een wilde kat. Dan moet je eigenlijk op uh, kleine kenmerken gaan letten en dan nog eens de, de verwarring mogelijk. Ja, en, en die wilde kat, uh, kan die leven in Zuid-Limburg? Heeft hij daar voldoende prooi? Um, ja, dat is precies wat we nu eigenlijk aan het onderzoeken zijn. Van wat heeft zo'n wilde kat in, uh, in Zuid-Limburg nodig? Want het uh, terreingebruik van zo'n beest kan in Zuid-Limburg heel anders zijn... dan in uh, de Eifel of de Ardennen, waar we zeker weten dat het beest leeft. Dus we willen nou even kijken, van uh, wat heeft zo'n wilde kat eigenlijk nodig... en hoe kunnen we het nog, uh, nog beter voor hem maken? Ja. En op het moment dat, de, dat het voor een wilde kat goed is... hopen we dat we het ook voor heel veel andere soorten geschikt maken. Ja, maar dan begrijp ik dat u graag heeft dat die hier weer zou voorkomen. Ja, ja, dat zou fantastisch zijn. Waarom? Uh, nou, ik denk dat de natuur in Nederland een stuk interessanter maakt. Kijk, je, je zult zo'n beest niet elke dag tegenkomen als je gaat wandelen. Maar het feit dat hij er zit, dat je weet dat, dat hij er zit en je kan hem tegenkomen... Nou, dat, dat vind ik zelf al, uh, al heel interessant. Ja. En bovendien is het een, een toevoeging op de biodiversiteit. Ja, maar hoort hij hier oorspronkelijk ook thuis? Ja, hij was heel oorspronkelijk thuis, maar hij is al eeuwenlang uh, verdwenen. En dat komt door een veranderend landgebruik. En uh, vroeger werd de dieren ook bejaagd, maar tegenwoordig mag dat niet meer. Nee. Nou wilt u hem graag zien, dus vandaar dat u die camera's uh, in het bos gaat zetten. Heeft u ook afspraken met, uh, met andere ja, natuurbeheersingsorganisaties, bijvoorbeeld jagers? Want wie weet uh, schieten ze hem een keer af. Ja, ja. en uh, elke provincie maakt zijn eigen regels uh, wat betreft uh, jacht op verwilderde katten. En in Zuid-Limburg is het op dit moment het beleid zo... dat er niet op uh, verwilderde katten geschoten mag, mag worden. Ah. Maar ja, om dat beleid ook zo te houden... is het natuurlijk wel uh, goed om uh, zeker te weten dat het beest wel zit. Precies. En daarom uh, de camera's. Precies. Nou, mevrouw ja. Broens, dan horen we wel als u hem heeft geschoten. Ja, ik hou hem op de hoogte. Heel graag. Dan volgen wij dat. Anke Broens, projectmedewerker van ARK Natuurontwikkeling in Zuid-Limburg. Dank u wel. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Met Lars Geert. De inzet van drones in Nederland door de politie leidt nauwelijks tot arrestaties, schrijft het Algemeen Dagblad. De onbemande vliegtuigjes met camera's zijn sinds 2009 130 keer ingezet, maar in hooguit vier zaken is er verdachte opgepakt. Volgens de krant is hieruit op te maken dat drones als opsporingsmiddel uit de gratie zijn geraakt bij politie en justitie. In een gespreksnotitie van het Openbaar Ministerie staat dat men terughoudender is geworden vanwege het achterblijven van concrete resultaten. De Volkskrant opent met de kop arts, faalt bij stervensbegeleiding. Er is sprake van uitzichtloosheid, ontluistering en heel veel geklungel. De krant spreekt Arnold, zijn vrouw ligt op sterven. Hij werd aan zijn lot overgelaten. Met als gevolg dat hij zelf in de weer moest met zijn spuit en katheter. Ik kreeg het gevoel dat ik een soort IKEA-handleiding aan het volgen was, vertelt de man. In de beeldvorming doen Turkse Nederlanders het heel goed... Maar die blijkt onjuist, die beeldvorming. Want niemand is eenzamer dan de Nederlandse Turk... blijkt uit cijfers van het RIVM, waarover trouwbericht. Bijna 7 op de 10 Nederlandse Turken leidt aan eenzaamheid. Bijna 1 op de 4 is zelfs ernstig eenzaam. En dat geldt voor alle generaties. Vorige week meldde het RIVM al dat ruim 30% van de Nederlanders... alle Nederlanders, zich eenzaam voelt... Op verzoek van de krant specifieerde deze organisatie, het RIVM, dus de cijfers nog eens. De autobranche heeft schoon genoeg van het uitknijpen van de automobilist door de overheid. In een brandbrief van onder meer de ANWB en BOVAG aan de Tweede Kamer... slaat de branche groot alarm, aldus dus de Telegraaf. Ze spreken de woede uit, die brancheorganisaties dus, over de miljard euro extra... die autorijders via zeven nieuwe maatregelen moeten betalen. Onder andere door de verhoging van accijns op diesel en LPG... en hogere boetes op het te laat. Het betalen van de motorrijtuigenbelasting. McDonald's wil nog groter en duurzamer kop Metro. De fastfoodketen opent vijf nieuwe restaurants per jaar... En wil, dat, ...en wil dat dit er volgend jaar zes tot acht zijn. Maar geloof het of niet, maar met ieder restaurant dat wordt geopend... ...bereiken we nog steeds nieuwe klanten, meet de directeur Joost Sempels. Sempels benadrukt in een interview met de krant dat hij duurzaam wil groeien. We merken dat er veel misstanden zijn, misverstanden zijn over wat wij doen... En natuurlijk ook serveren. Lars dankjewel. Met het meelezen. Straks na 7 uur hoort u meer uit Den Haag. Het werd daar heel laat, diep in de nacht zelfs, twee uur. Maar een begrotingstekort? Mm, nee, nog niet. Nog niet gelukt. Maar het voordeel is misschien wel dat ze nog uh, praten over zo'n begrotingsakkoord. Of dat vandaag gaat lukken, hoort u zo. Joost Vullings.